Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe coronapil van Pfizer moet ziekenhuisopnames voorkomen. Volgens de farmaceuten hebben kwetsbare mensen, als ze de pil innemen, bijna 90% minder kans om in het ziekenhuis te komen. Je hoort mijn collega Ben Meijndertsma. Dit is geen vaccin, dit is een virusremmer. Uh, maar 89 procent, dat zijn natuurlijk wel de resultaten waar je precies op hoopt. Hè. Dus dat betekent dat, het, dat de kans dat je in het ziekenhuis komt uh, met zo'n medicijn, als het op deze manier werkt, dat het een stuk kleiner is. Pfizer zegt dat mensen de coronapil wel binnen drie tot vijf dagen na de eerste klachten moeten innemen. Volgens demissionair minister De Jonge kan trouwens niet meteen de vlag uit. Hij zegt dat we ook gewoon moeten vaccineren. Er gaan nog altijd veel nep-QR-codes rond. De valse toegangsbewijzen worden gedeeld via apps als Telegram. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zit er bovenop, zegt demissionair minister Grapperhaus. We zitten hier ook echt bovenop. Het is natuurlijk heel vervelend, want dit kost ook uh, tijd en aandacht van politie en openbaar ministerie. Maar deze week, hebt u het gezien, we pakken ook echt mensen op. Gewoon bij de deur die uh, dit soort vervalsingen aan het plegen zijn. Vanaf morgen moet je je QR-code op meer plekken laten scannen. Bijvoorbeeld in sportscholen, musea en op het terras. De politie heeft een flinke lading vuurwerk gevonden vlak over de grens in Duitsland. Ruim 120.000 illegaal vuurwerk was opgeslagen in bunkers. Dat is net zoveel als in een heel, heel het vorig jaar is ontdekt. Het lijkt erop dat de knallers voor Nederlandse vuurliefhebbers waren bedoeld. En er is van alles mis met het NEC-stadion in Nijmegen. Bijna drie weken geleden stort een deel van de tribune in. Het kwam door een combinatie van een ontwerpfout en overbelasting is nu bekend geworden. Ook zijn er honderden scheuren gevonden. De NEC-directeur hoopt dat het elftal weer snel ergens in een vol stadion kan spelen. Al moeten de supporters daar wel achter staan. Zijn die bereid om twee uur te reizen of anderhalf uur te reizen of niet. Dus we gaan ook komende week een onderzoek houden onder onze achterban. Om te peilen waar de voorkeur naar uitgaat. Want als ik ergens naartoe ga, twee uur rijden en er gaat maar 20% van mijn mensen mee, dan heeft dat niet zoveel zin. Morgen moet NEC nog in een leeg stadion aan de bak. De club uit Nijmegen speelt dan tegen Heerenveen. Het weer vanavond eerst vooral droog, later op de avond wat buien. Morgen bewolkt en regenachtig met soms harde wind en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat ruim 40 kilometer file op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelevaransveen is de vertraging een kwartier. De A9 die springt er ook uit van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heilau ruim een half uur verdraging. En ook op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij omval is de vertraging ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu, welkom in Zandvoort. Speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Twee mannen zijn opgepakt in het onderzoek naar de plotselinge dood van twee jonge inwoners van Bunschoten afgelopen weekend. De verdachten werden gearresteerd na de vondst van grote hoeveelheden drugs. Of er een verband is tussen de sterfgevallen en de drugs is nog onduidelijk. De Nederlandse missie in Irak wordt wat het kabinet betreft met een jaar verlengd. 175 militairen zijn onderdeel van een anti-IS-coalitie. Het kabinet wil de deelname aan de NAVO-troepenmacht in Litouwen uitbreiden naar 350 militairen. En de medewerker van de Russische ambassade in Berlijn is overleden nadat hij uit het gebouw zou zijn gevallen, meldt weekblad Der Spiegel. Duitsland denkt dat hij voor de Russische geheime dienst werkte. Het weer nog, vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen grijs, een kleine kans op regen en zo'n 12 graden.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 And it is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 Now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 of people die